Zo, goedenavond lieve mensen, hier zijn we dan weer met Rin Radio. En wel op de 7 juni 2010, en inderdaad, donderdag, je hebt gelijk. Ik ga lup nog wat te want ik was mijn meditatie aan het zoeken. Ik heb een keer uh, ik een zaterdag en avond op een broodje weer. Hè? En ik zie hem eens dus ik weet het nou ook niet. Dus in ieder geval, maar in ieder geval, wil ik in eerste instantie... Um, ...toe weer bedanken voor zijn uurtje. Best wel heel interessant, ik heb hem naar zitten luisteren. Maar ik had ook al geschreven, dat hij is zich met kruiden bezig aan het houden. Met studie is dus een nieuwe, moderne tovenaar die is geboren. He? Met allerlei kruiden, dus heeft hij straks voor elke ziekte en elke dingetje heeft hij straks iets. Dus dat is alleen maar goed. Dus in ieder geval, goedenavond. Je hebt er in ieder geval de kop weer afgehaald van de nieuwe week. En nu ga ik een uurtje en na mij komt natuurlijk weer Gus. Dus in ieder geval, goedenavond. En ik wil natuurlijk eerst natuurlijk iedereen die op dit moment de moeite hebben genomen om in mijn spiritueel plaats, eh, praathuis plaats te nemen, wil ik natuurlijk, natuurlijk van harte welkom heten. En dat is in de eerste natuurlijk Elisabeth. Trouwens, heel interessant die Elisabeth, over de, maand, de stand van de maan, daar zag ik daar een stukje over lezen. Dat vind ik wel heel interessant. Dan is het natuurlijk ook op dit moment. Uh, Ineke, goede Ineke. Nou, die heeft weer in één keer een zin in een ijsje. Nou, ik trouwens ook wel zo lekker, ja, jullie zeggen soft ijs is een, is een uh, ijs met heel veel bacteriën erin, maar maakt niet uit, het is hartstikke lekker. Dan is er natuurlijk onze Krijn. Goedenavond, lieve Krijn. Ook fijn dat jij er bent. Welkom. Natuurlijk. En natuurlijk Lares. Goedenavond, lieve Lares. Altijd weer gezellig. Als jij je plaatsje hebt gevonden in mijn spiritueel praathuis. Waar we weer even een uurtje gezellig bij elkaar kunnen zijn. Dan is er natuurlijk ons Judith. Zonder Judith. Die is ook binnengekomen. En zit vanavond te luisteren. Dus ook jij, lieve Judith, welkom. Dat je hier bij ons bent. Dan natuurlijk Tonbach. Maar ja, die heb ik al bedankt voor zijn uurtje hier vooraf. Altijd weer gezellig natuurlijk. Om, het is altijd een leuke binnenkomen. Als er ook iemand op dit moment nog al, al aan het thuis zijn, dan is heel gezellig. En dan natuurlijk Esmeralda. Ook jij natuurlijk. Dus welkom, lieve Esmeralda. Ook fijn dat jij er bent. En dan natuurlijk Tjako. Dag, lieve Tjako. Ik hoop, ik, hoop, ik hoop dat je vanavond niet moet gaan werken, dat je een beetje rust hebt in de Dus jij natuurlijk altijd heel welkom. Dan is, dan, dan ben je zwanger. En ik heb bijna nooit getrekken naar zo'n oude, nou is zwanger, denk ik. Dan is er natuurlijk Minke. Goeie lieve Minke. Ook fijn dat jij er bent natuurlijk. Heel, heel gezellig. Om jij ook eens te mogen, hier weer in het spiritueel praathuis van het 76. Oftewel, de bron van liefde. Dat is natuurlijk onze Tom. Dag lief Tom. Altijd fijn dat jij er bent. Ik zat van de week nog te denken, Tom was ik ooit eens een keer een, een mooi huis. Uh, liep ik zo in een keer zaterdag, kwam het er op. Lijf als ik nog eens een keer geld zou hebben, en ik ga een mooi huis uh, uh, aanschaffen met een mooie tuin. Dan mag jij mijn vaste tuin worden. Kort, we je gewoon naar Brabant. Dan wil jij mijn vaste tuin. Zal dus ik gewoon voor een mooi tuinhuisje, gooien, waar je in kan wonen. Dan mag jij mijn vaste En dat dacht ik keer. Want ik kwam daar in op. Maar Tom mag mijn vaste tuin worden dan. Het is dus niet gek natuurlijk, hè. Dan wil ik natuurlijk ook niet vergeten dat Red Red en de operator natuurlijk van deze zijde een hele fijne avond willen wensen en veel liefst hier vanuit rijden. Nou, Theo komt ook binnen. Goedenavond lieve Theo. Natuurlijk ook fijn dat jij er bent. Ik heb je straks nog even aan de telefoon gehad en dat is ook weer leuk om je weer even zo weer in een kamer binnen te zien komen. En ook Danny komt gelijk met jou binnen. Het is dus ook Danny, jij natuurlijk, van harte welkom. Nou, Wilha, die was vanavond vroeg naar bed gegaan, maar is toch wakker geworden, hoor ik wel. Dus die loopt hij een beetje te huilen, zullen jullie wel naar, uh, horen, op de achtergrond. Hè? Maar ik wil het eens dus even hebben over, je weet, uh, Elisabeth... Stuurt me elke dag stuurt me elke dag um, de stand van de maan en dan de maanstand van zeden dan krijg ik van je uh, wist dat volgende over, de overbeleid ik laat hier wel komen Ingrid komt ook binnen op dit moment kom je de krieg, Ingrid nou, de maankalender van maandag 7 juni en de maan in Ram. Het positieve gevoel van gisteren zet zich vandaag door. Onderhandelingsgesprekken gaan over het algemeen in harmonie. Afhankelijk, afhankelijk welk doel je voor ogen hebt. Geniet van deze dag, maar laat je niet in de maan nemen. Ram is een gunstig teken. Wanneer je in de gelegenheid bent om jezelf te presenteren tijdens een sollicitatie of een pre presentatie. De kleur rood hoort bij dit vuurteken. Draag iets bij je in deze kleur om je te ondersteunen, want die weet dat je kracht en een aard ook goed. Hè? De rode kleur hoeft niet zichtbaar te zijn. Stop iets roods in je zakken, tas of onder je kleding. En wees vooral alert. Het wordt wel gevraagd, toch is er niets dat dit, dat dit, dat het harde en starre kan bedwingen. Dat het zwakke het sterk overwint dat het harde minder is dan het weken, iedereen weet het, en maar niemand handelt het ernaar. Vandaag geeft de stijgende energie aan, het is een goede dag om te wassen, schoon te maken, en drink extra water. Dus dat was het teken... Zeg, lieve Nelly, hoe kan je contact houden met mijn innerlijke kind? En hoe was jij dat kind? Bij dat kind en eh, bij mijn achterkind. Ja, kijk je zit als je natuurlijk, en dat telt voor iedereen, als je natuurlijk op een bepaald moment... kan een mens met een bepaald verdriet zitten, wat, uh, wat je niet uh, weet, of iets waar, je, nee, iets waar je niet mee om kunt gaan. Het is natuurlijk zo, je kunt op een bepaald, je kunt op een bepaald moment, kun je uh, uh, een verdrietig gevoel binnenin hebben. En, dat kan door situaties zijn. Het kan met overlijdens te maken hebben al een lange tijd geleden. Want dan weten maar half hoeveel wij altijd opslaan. Onbewust slaan we best wel heel veel dingen op. We nemen dingen waar. We slaan ze op. En denken er dan vaak niet aan. En toch kan op een bepaald moment er een gevoel naar buiten komen dat je je verdrietig voelt, of onbegrepen, of zo. En dat heeft ook altijd te maken met iets wat je hebt ervaren, wat je meegemaakt hebt, maar niet op een voldoende manier hebt verwerkt. Want het is de bedoeling van ons allemaal, op het moment dat er dingen in ons leven gebeuren, wat ons boos maakt, dat we ook die boosheid moeten tonen gebeurt er iets en dan moeten we het niet opslaan. Maar, even maar niet aan denken of ik wil mijn sterk houden, ik wil niet boos zijn, ik, dat doe ik niet. Nee, als je boos bent op een bepaalde situatie, laat die boosheid komen. Je hoeft niet altijd die boosheid te tonen aan de ander, maar ga dan eventueel naar een stille plek. Ik zeg altijd wel dat waarschijnlijk dat heel fijn, en gilt het uit en zeg eens gewoon hard op, wat je vindt en voelt over die bepaalde situatie en laat die boosheid komen. Op het moment dat je die boosheid laat komen, mijn partner gooi je iets tegen de muur aan kapot, je woede er maar uitkomt. Dan sla je het niet op. En dan kan het innerlijke kind binnenin, je, dus gewoon vrij leven. Gebeurt er iets wat je verdrietig maakt, Gebeurt er gebeurt iets dat je verdrietig maakt, laat je verdriet komen. Slik je tranen niet weg, laat ze komen. Want wij zijn altijd zo goed, weet je wel. we willen altijd zo goed, zeggen, zo kranig zijn we, en we kunnen er zo goed mee omgaan. Maar binnenin, ons voelt het vaak anders. Binnenin, ons voelt het vaak dat het pijn doet. Maar we willen die pijn, we willen ons eigenlijk, oh, Oh, ik kan er goed mee omgaan. Nee, Tori, als het je pijn doet, dan laat die pijn binnen en laat die pijn komen. Want dat is gewoon heel goed. En zeg maar, uh, je hebt een vriendin of een vriend, of wat het ook mag zijn, of een vriendin of een zus of een broer, of maakt niet uit, en die vind je behoorlijk klopt zo. Sorry dat ik het zo zie, op een behoorlijke trut. Een behoorlijke muts. En altijd op de manier dat ze op de dingen reageert, maar altijd wil je de lieve vrede bewaren. Jij wil er maar niks van zeggen, want daar heb je allemaal niks aan een ruzie. En dat is het natuurlijk ook zo. Maar dat wil niet zo zeggen dat jij je wel stoort aan dat gedrag. En dat, het, dat je er wel op slaat. En het zijn dat. Dingen die op bepaalde momenten naar buiten kunnen komen. En dan kan er iemand anders een klein, klein gijtje tegen jou zeggen. wat eigenlijk helemaal niet zo verkeerd bedoeld was. Maar dat kan op dat moment verkeerd bij ons aankomen. En dan krijg je ene de volle laag. Maar dat heeft niks te maken met, met dat wat op dat moment plaatsvindt. Dat kan al uh, liggen aan iets wat al veel jaren stond van tevoren heeft plaatsgevonden, en op dat moment, die even die laatste druppel was. En dan krijg je zo iemand, die eigenlijk maar een, een gewone, normale opmerking maakt, met helemaal niks slechts plan of slecht bedoeld, kan dan vaak de hele lading over zich heen krijgen. En het is daar wat ik ook bij jou voel, daar zit bij jou toch een stuk verdriet, je hebt er toch ergens verdriet om gehad, maar je maar je, uh, maar je, wilt dat je wil gewoon zijn. Je wilt daar uh, goed mee omgaan. Kijk, ik zal het, zal het dus voor jou uitleggen. Misschien kunnen de meeste mensen. Ik zeg even zo: jij bl bent uh, blind geboren, niet het? Nou is het. Jij hebt daarmee leren leven. Jij weet niet wat het is om de zon de en je wel te voelen, maar niet om die met je ogen te zien. En toch zou ik me voor kunnen stellen dat jij ooit in je leven behoorlijk de pest in hebt gehad. Dat dit jou is overkomen. Het hoeft niet, hè. Maar zou, ik zou op menselijke manier mijn eigen voor kunnen stellen dat... Dat je op een bepaald moment daar in opstand doorgekomen komen. Dat kan ik me voorstellen. Maar, jij bent een optimistisch iemand, jij zegt het leven komt zoals het is, ik nou, aanvaard dat, maar dat wil nog niet zo zeggen dat er binnenin je ergens toch iets opstaat. Nou, dat sla je op, en dan kan je op een bepaald moment heel erg verdrietig zijn en je weet dan eigenlijk niet waar het door komt, maar dat kan er daarmee te maken hebben. Ik zie dat de middels ook binnengekomen is, koel je na dus dat zijn dingen. Zie je wel, Judith, zit die game ook gelijk. Ja, klopt nou. En kun je dan voorstellen dat, dat, dat, dat jij het aanvaardt, maar dat het wel het verdriet blijft dan waar nog. En dan kan jij op bepaalde momenten je te heel verdrietig voelen, maar je weet eigenlijk zelf niet meer waarom dat was. Omdat je al geleerd hebt met de situatie om te gaan. Hè? Dus, en dat het, je geeft, het geeft je natuurlijk ook weer andere dingen, want je, hebt natuurlijk, je bent natuurlijk veel meer afgestemd en jij moet het ook hebben van je gevoel. Dus uiteindelijk, je ruikt misschien ook. Uh, ...omraad en, en, en al. Dus dat is wat ik denk. En Tom, je haalde net aan. Als je zo'n slechte band hebt met, met een familielid, is het wel handig om die persoon zoveel mogelijk te ontwijken. Natuurlijk. Ja, toch wel. Dat is ook zo, Tom, want je dan zegt, je hoeft, je hoeft de ellende niet op te gaan zoeken. Maar dat wil ik niet zo zeggen. Stukken kopjes op spikkelkopjes ook binnen, met een witte ring. Zijn ze nou allemaal binnen? En dan zijn, hoeveel eh, spalwitte ringen dan? Nou, twee? Drie. Ja. Dat is één in de kwaad die witte kop op spikkelkop binnen. O, oh, dan zijn ze Spukken allemaal binnen. Dat is allemaal dat binnen. zijn allemaal binnen. Ja. En dan is het. Ja, dat was even tussendoorwilverdor. Zeggen we die jonge duiven waren vanavond los. Dus uh, nu allemaal binnen zitten. Maar. Dus dus gelijk het is dus inderdaad, nou, kijk, zo is het ook. Ik, het is iets wat ik voel, en zoals ik dat tegen jou mag zeggen. En dat is zo, en dan met Tom, door te uh, komen, kijk, dat wil wel zo zeggen, dat je het ontloopt, want je gaat problemen niet opzoeken, maar dat wil niet zo zeggen, Tom, dat je het vervelend vindt. Dat het niet binnenin je, want je had misschien ook wel een broer gehad Waar, het, waar je het fijn mee kon hebben. Wat hij nou zo'n zo stuk verveel is, dat is alleen maar verdrietig en ellendig. En als je een gevoelsmens bent, dan voel je dat. Dat kun je ook merken. Dat kun je ook merken, want je gaat het ook ontlopen. Dus dan raakt het je wel. Want als het je niet zou raken, dan zou je er gewoon mee omgaan, want dan pakte het je niet. Maar juist omdat het je raakt, ontloop je het. Maar dat, en dat is goed, Maar dat wil niet zo zeggen dat het niet, dat je het niet van binnen in je, in je gevoel, daar, dat opgeslagen hebt, dat vervelende gevoel, dat de situatie zo is. Theo zegt, nou net, bij mij komt vaak heel veel boosheid op mezelf, en dat is een soort schaamte, zegt hij, over oud handelen, waar ik niet tevreden over ben. En dat verbetert me niet. Wat je zegt, lijkt voor mij ook te gelden. Ja, kijk, als je op een bepaald moment in je leven een ding hebt gedaan, maar lieve Theo, ik wil hier bij jou eventjes heel duidelijk aanscherpen, dat toen jij... Je mag niet meer boos zijn op, op iets wat je gedaan hebt door onwetendheid. Dat je nadien, doordat je groeide in je gevoel, groeide in, jou, in jouw moment zijn, erachter kwam dat je in het verleden gewoon verkeerd met dingen omgegaan bent, of jouw dingen hebt laten overkomen. Daar kun, moet je nooit boos om zijn, want dat heb je laten gebeuren, omdat je toen in die groeissituatie zat. Je zat op dat moment in die gevoelswereld. Uh, en dan gebeuren die dingen gewoon. En dan kun je wel achteraf van zeggen van, toen ben ik al geluk geweest, of dan ben ik toch een... een uh, uh, uh. Of wat heb ik mezelf toch laten aandoen. Nou, zou je nu weer teruggaan naar datzelfde uh, gewoedsniveau, dan zou je weer hetzelfde doen. Dan zeggen mensen wel eens, oh, als ik het over moest doen, zou ik het anders doen. Ja, zeker. Omdat je op dat moment in dat, in, dat, in dat proces zit, dat je het je niet meer laat overkomen. Maar zou je weer teruggaan naar de tijd, zat je weer in datzelfde proces en liet je het toch weer gebeuren. Nou, Edwin, kom ook binnen, goedenavond, lieve Edwin, welkom, onze tiddere, ridderbeer. Dus begrijp je Theo, dit moet je echt loslaten. Want dat was, dat hoorde bij die leeftijd, dat hoorde bij, bij die groei waar je toen in zat. Daar kun je, je nu jezelf niet meer voor gezen, hoor. Ik kijk, ik heb ook in mijn leven dingen gedaan, dat ik denk achteraf, dat zou ik nooit meer doen. Maar toen wist ik, dacht ik ook dat ik goed handelde. Natuurlijk. Omdat je... Nee, je hoeft daar niet van geleerd te hebben. Je bent gegroeid. Kijk, je moet het zo zien. En je ziet dat ook vaak in relaties. En je moet het even goed uitleggen. Wij worden geboren. Wij groeien op. Wij ontwikkelen onszelf. We zijn, als we jong zijn, vaak heel veel met onszelf bezig. Dan ga je werken. Dan ben je heel erg carrière gericht, of je wil het gewoon heel erg goed doen voor je baas. En dan kom je zo verder, ben je met niks anders mee bezig. Je vergeet je eigen soms, je gaat wel op vakantie, maar je leeft niet echt. Je zit in, in, in die situatie. Dat telt voor ons allemaal. Dat telt voor ons allemaal. Dat op een paar momenten gebeurt er wat in ons leven. Het kan een heel simpel zijn, er gaat niemand, komt iemand overnijden of uh, je krijgt een kleinkind of uh, je krijgt een ziekte te maken waar je weer van beter wordt. Maakt niet uit, op een bepaald moment word je geconfronteerd met, met het innerlijke, met je innerlijk. Dan kom je bij je gevoel. Op het moment dat je bij dat gevoel komt, ga je je eigen beseffen, maar jongens, dat heb ik toch al een heleboel met mijn eigen water aan doen. Dan ben ik toch een heleboel met dingen bezig geweest. Dan ben ik toch een geweest. Waarom? Je beseft dat dat op dat moment, omdat je in die groei terecht bent gekomen. En dat begrijp je, dan begrijp je dat ook. Zou je jaren geleden in die groei hebben gezien, dan waren die dingen jou niet overkomen. Alleen, nu is het de bedoeling, wanneer je nou gegroeid bent in je gevoel, naar je gevoel toe, en dan komen weer zulke gelijke soorten uh, situaties toe zich voor, dat je dan geleerd hebt van de fouten die je toemaakte, dat je ze dan nu, nu je in een ander gevoel uh, zit, en anders in het leven bent gestaan en de dingen op een andere manier ziet, is het bedoeling dat je je nu niet meer... Dat laat overkomen wat je hebt laten overkomen in je onschuld. Maar daarvoor mag je niet boos op jezelf zijn. Ik kan alleen maar zeggen van, Jezus, mina, ben ik blij. Je moet alleen maar zeggen, ben ik blij dat ik nou ben wie ik nou ben. Want nou laat ik het me niet meer gebeuren. Dus snap je wat ik daarmee wil zeggen? En dat telt zo voor ons allemaal. En dat telt voor mij en dat telt voor iedereen. Ook ik. Als ik op dingen terugkrijg, kijk, dan denk ik, dat had ik anders aan moeten pakken. Maar dat heeft geen, geen, uh, dat heeft geen nut. Het is de bedoeling dat ik nu, in, in, nu anders denk, anders in het leven sta en er nu op een andere manier mee omga. En dan heb ik er wel van geleerd, want dan heb ik geleerd hoe het voelde dat toen het me wel overkwam, of toen ik het me wel liet uh, gebeuren. En dat zie je ook heel vaak in relaties. Wanneer mensen of vrienden. Ik zal het anders zeggen. Op dit moment zijn we allemaal in een groep. Mensen die zijn. Jullie zijn allemaal zitten in een persoonlijke groep. Als dit niet was, zaten jullie niet bij mij op de chat. Jullie zijn allemaal aan het groeien in je gevoel en staan op een makkelijkere manier in het leven. Dus je denkt over vele dingen. Toch anders, als je jaren terug. Je merkt ook dat kennissen en vrienden, zeg maar mensen kunnen tien jaar lang je beste vrienden zijn, waar je lief en leek in je wereld, en dan in één keer ga jij, of wie dat ook, gaan in dat gevoel en gaan anders in het leven staan, staan niet meer zo oppervlakkig in het leven, staan meer bewust in het leven. En gaan we meer bewust met het ding om. Want dat is uiteindelijk de groei hè, die we doormaken. Meer bewust worden. Bewustwording van onszelf. En dan in die bewustwording. Dan uh, gaan we de dingen anders zien. Die vrienden of je partner of wat nog zijn. Die, die meegroeien. Daar heb je geen aansluiting meer mee. Daar gaat gewoon heel niet. En dan zie je wanneer je in die bewustwordingsgroei zit, dat die mensen af gaan haken. Want jullie begrijpen, jij, jij begrijpt hun wel, maar hun begrijpen jou nog niet. Want jij bent al een stuk verder in je, in je ontwikkeling dan hun. En dat haken, dat doet pijn. Want mensen waar je 10 jaar, of 15 jaar, heel erg goed gevrienden bent, mee bent geweest, en die gaan dan op dat moment uit je leven, dan Doe dat daar. Want dat wil je eigenlijk niet. Want je snapt dat op de ene kant eigenlijk ook niet. Want waarom ga je nou het meer leven? Maar die mensen, die begrijpen jou niet meer. Die begrijpen gewoon jou niet meer. Dus, maar, als je dan een tijdje afstand van die mensen hebt genomen. En je gaat ze dan eens vanaf een afstand hun gedragingen zitten te bekijken. Dan zie je eigenlijk een spiegel van jezelf zoals jij geweest bent, maar die daar jij al van afgegroeid bent. En dan zul je tegen jezelf zeggen: hoe kan het dan nou ooit bekend zijn, kunnen zijn? Nee, dat moet je ook niet zeggen, want toen je nog bij hun bevriend was, was je hetzelfde als aan hun waren. Want anders hadden jullie nooit samen de vriend kunnen raken. Want dan hadden we het van begin af aan al een disharmonie geweest. Dus onthoud het altijd goed. Als dus mensen af gaan haken in je leven. Doordat ze jou niet meer begrijpen. Ben je daar dan niet bedroefd om. Want dat hoort gewoon bij jouw eigen spirituele groei. En bij jouw bewustwordingsgroei. En dan haken de mensen af. En dan kijk je terug. En dan kun je denken. God maar ben ik toch een stuk handig. Ja, vroeger was ik ook zo oppervlakkig. Vroeger was ik ook zo materialistisch. En vroeger maakte ik me eigenlijk ook altijd druk over, uh, over kleine dingen. En vroeger was ik ook zo muggenziftig als hun. En nu ben ik, eh, ben ik daar ook niet meer. Jongens, wat ben ik toch een gelukkig mens geworden. Goedenavond, lieve Guus, die komt ook binnen. Ja, Theo zei, maar mensen die je gekwetst, misschien beschadigd hebben, kun je lang schuldig over voelen. Lieve, uh, lieve uh, Theo, ik zal je wat vertellen. Ik heb heel veel mensen gekwetst in mijn leven. En niet bewust, als jij toen, waar je het nu over hebt, op dat moment wist dat jij die mensen daarmee gekwetst hebt. Zou je dat doen, dan gedaan hebben? Kijk, ik wilde vroeger, uh, Marie komt ook binnen, Goedenavond, lieve Marie. Luister even. Vroeger wilde ik met geen mensen geen contact. Ik, was, uh, ik zat in verenigingen, dus dat was het niet. Ik was met alle mensen. Als ik iets voor iemand kon doen, dan deed ik het. Maar in mijn huis mocht niemand binnen. Mijn huis was van mij, ik liet niemand tot me toe. Ik was wel vriendelijk, wel ik was sociaal, ik sprak met de mensen en de mensen hadden dat niet in de gaten, maar zolang mensen dichter bij me wilden, dan hield ik de deur gesloten. Waarom? Omdat ik geen pijn Hier, Je zegt het zelf, dan zou je dat nooit doen. Nee. Dus ik wilde gewoon geen pijn, want ik wist als mensen uh, uit mijn leven gingen, ik wil, uh, dan had ik daar pijn. In. Als ik van mensen hield, dan vond ik het erg als uit mijn leven ging. Op een bepaald moment durfde ik van niks meer te houden, omdat het, als het uit mijn leven ging had ik te veel verdriet. Dat had te maken met het feit dat ik iedereen van iedereen de boot af Nooit iemand mocht er ding bij me komen, ik moest zeker niet van iemand gaan houden. Want als ik van iemand ging houden, dan zouden ze wel eens uit mijn leven kunnen gaan. En dan zou mij dat pijn doen. Dus om dat te voorkomen, wil ik gewoon geen echte vriendschappen of contacten met mensen. Dan waren er vrouwtjes in rijen, die, zij, die, die ook, ook kinderen bij mij op school hadden. Of meisjes waarvan de moeder heel erg vriend was geweest met mijn moeder. En die hadden dan ook kinderen van mijn leeftijd. En dan waren we naar school de kinderen gaan brengen. En dan... Uh, uh, liep die er liepen die met me mee en dan stond ik soms tot twaalf uur te praten met die mensen op straat. Ik had het nog niet eens in mijn botte hoofd, uh, kwam het in me op, om aan die mensen te vragen, kon ik niet even binnen. Dat deed ik niet, want niemand mocht er bij mij binnen. Klaar, dat was van mij en mijn gezin en het uh, moest niet uh, te dik komen. Wat gebeurde? Ik weet zeker dat ik in die, die tijd heel veel mensen heb gekwetst. Mensen die gewoon mij graag, graag mochten, die met mij eens ophadden, maar die liet ik ook niet toe. En ik weet zeker dat ik, om zelf niet gekwetst te worden, heb ik juist heel veel mensen gekwetst. Daar ben ik achteraf nu pas achter gekomen. Als ik dat toen geweten had, was dat nooit gebeurd. Dan hadden die mensen binnengeroepen op de koffie. Maar ik handelde toen vanuit. Het gevoel waar ik toen in zat. En toen heb ik ook mensen, want ik kan die klok kan ik niet terugdraaien. Ik kan die klok, klok niet terugdraaien. En ik kan misschien, ik kan nou wel, eh, uh, ja, vermijdingsgedrag. Ja. Maar ik kan nu maar zeggen aan die mensen: weet je nog, vroeger, kijk, als ik ze nu zie. Kijk, een van die vrouwen waar ik het nog over heb, die man heeft opduiven. Dus als het met de duik, komt, komen ze allemaal bij mij zitten. Nou, dan blijft ze, als deze vrouw het altijd met de bed gaan, maar die blijft altijd het het gezellig vindt om bij mij te zitten, dan blijft ze zeker altijd tot tien uur half elf. Nou, dan weet ik gewoon, maar die had voor mij misschien, dat was misschien wel mijn beste vriendin geweest. En die zou misschien wel alles voor me gedaan hebben, maar dat deed ook niemand niks van mij, want ik deed dat zelf. Want ik wilde niet dat iemand iets voor me deed, want als ze iets voor me deed, dan had ik daar verplichting tegenover. Ik zelf wilde alles. Voor iedereen doen. Maakt het niet uit. Maar oh wee, als ze iets van mij terug wilde doen. Dat wilde ik niet. En ik moet eerlijk tegen jullie zeggen, dat ik door Riedel, door Ridd Radio, daar heel veel van geleerd heb. Want door, toen ik mijn afdak, toen ik die barbecue heb gegeven voor iedereen, en dat was toen de medewerker van Lena en van Adrie en zo allemaal, toen ik die barbecue heb gegeven, toen hadden ze allemaal in de regen gezeten. En toen zei ik ze op de chat, ja, er moet eigenlijk een afdrag komen. En toen boden ze spontaan aan, de ploeg, om bij mij een afdek te komen zetten. Nou moeten we luisteren, hè. Ik heb ja gezegd. Ingrid gaat weg. Dag lieve Ingrid. Doei doei. En ik heb ja gezegd. En Dus, dat was voor mij al een heel overwinning. En het is daarom dat ik gewoon zeg van, wel, wij trekken wel eens die kaartjes van, is het geven en ontvangen in balans? Want geven is net zo belangrijk als te ontvangen. En dat, en dat is het zo, kijk, dus doordat ik niet gekwetst wil worden, heb ik vaak mensen gekwetst. En denk daar maar eens goed over na. Uh, Theo, dat, dat het is. En dan kun je verdrietig voelen van binnen, en denken dat is iets waar je dat los moet laten. Nou, Brand er een kaarsje voor, wat je ook wilt doen, maar dat mag je niet blijven geestelen, eh, of blijven uh, zelf klappen blijven geven aan jezelf, doordat je iets in je toen onschuld, omdat je het toen in dat niveau zat, gedaan hebt, doet dat je zelf, ja, want uiteindelijk ben je dan naar jezelf verkeerd bezig. En dat moet je nooit doen. Blijf altijd oprecht en liefdevol naar jezelf. Want hou één ding, lieve mensen. Uh, lieve mensen. Dus, uh, uh, dat jij zelf de enigste persoon bent waar je altijd van op aan kunt. En dat jij altijd, want je moet altijd op jezelf terugvallen. Bij één ding. Het is geboren, zeggen ze, doe je alleen. En sterven doe je ook alleen. De hele familie kan bij je staan bij je laatste uren, maar weet in ieder geval: ik zie dat Jan ook binnenkomt. Goedenavond, lieve Jan. Maar neem altijd één ding van me aan. Die laatste weg moet je alleen gaan. En door dat baringskanaal heen komen, moet je ook zelf doen. Ook al is naderhand de hele familie blij en gelukkig met je. Dus blijf altijd heel liefdevol naar jezelf. Ja, dat is de boodschap die ik daar aan mee wil geven. Ja, het is dan jammer dat Ingrid eruit gegaan is. Ja, Hyper komt ook terug. Ja, Jan is hyperactief, hè? Jan is hyperactief. Jan is hyperactief. Nou ja, weet je wat het is? Weet je wat het is, Judith? kun weet natuurlijk niet of dat iemand gaat overlijden. Het is niet altijd zo dat je, dat je de dingen die je voelt, dat dat ook uh, plaats gaat vinden. Het kan ook een angst in jezelf zijn. Dus dat wil ik heel niet zo zeggen, dat, dat kun je achteraf pas zeggen. Want ik weet niet of dat je dat uh, Ik weet natuurlijk, uh, dat kun je achteraf pas zeggen. Of dat je dan weer van tevoren hebt mogen voelen. Nou, daar kan ik niet even geen antwoord op geven. Waarom niet? Omdat ik zelf uh, omdat ik zelf uh, niet. Uh, dat ik zelf dat gevoel niet heb, dus dan uh, kan ik dat ook niet omdat ik dat gevoel ook niet wil hebben. Het lijkt me wel iedere keer vervelend. Ja, we hebben het ook net op een, op een bepaald moment allemaal over dingen waarom er bepaalde dingen kunnen gebeuren. En ik had die ene. Uh, meditatie willen doen, met uh, met uh, uh, ehm, naar het licht brengen. Maar ik denk dat we die meditatie, die heb ik hier wel liggen, van die, uh, van die luchtballon weer eens doen. Dat we weer eens wat ballast over het poort gooien. Dat zal goed voor Theo zijn. Want die, ik merk wel, die moet nog ballast weg. Voor Judith zal het hier goed zijn. Die moet ook kan ook verkopen. Jan, die moet de, uh, alles weggooien. Dus even kijken waar ik hem heb liggen. Mensen, gaan ga op dit moment heel erg rustig zitten. Want we komen heerlijk te rust bij, bij het horen van de klanken van deze muziek. En terwijl we de ogen sluiten en langzaam in- en uitademen, proberen we aan niets te denken, zodat we ons helemaal leeg kunnen maken. Dus luister mooi naar de muziek en doet het alleen niet maar in- en uitademen. En deze muziek brengt je ook helemaal terug in harmonie. Dus even de muziek op je in laten werken en langzaam in en uit ademen. Zodat je je helemaal leeg kunt maken en niets anders denken. We voelen ons vandaag heel blij want we hebben een prijs gewonnen en die prijs is een rondvlucht in een heet luchtballon. We gaan nieuwsgierig over wat ons gaat gebeuren op stap. Als we bij de luchtballon zijn aangekomen stappen we in. De persoon die de ballonnen stuurt, maakt aanstalen om op te stijgen, maar het lukt niet. Het komt door jou, zegt hij. Je bent veel te zwaar beladen. En vraag je... Wat overboord te gooien. Je kijkt om je heen en als eerst gooi je het meningsverschil dat je met iemand hebt naar buiten. Dan blijkt je nog te zwaar te zijn. En je kijkt dus goed om je heen wat je nu weg zal gooien. Iets waarvan je al een hele tijd denkt: wat moet ik ermee? En je gooit het overboord. Weer maakt het bestuur de bestuurder aanstalten om op te stijgen. De ballon komt al wat van de grond, maar nog niet ver genoeg. Dan zegt de bestuurder, terwijl deze je aankijkt, gooi nu eens alles weg wat een belemmering voor je kan zijn om je vrij te voelen. zo dat jij je zo vrij kan voelen als een vogel in de lucht. Dan begin je met op te ruimen. En iedere keer pak je weer iets beet, kijk ernaar, en weg ermee. En op deze manier laat je al je boosheid, je gekwetstheid, je verdriet, wat dan ook, laat je nu los en gooi je overboven. dat de ballon in beweging komt. En langzaam opstijgt naar ongekende hoogte. Je voelt je heerlijk en geniet van alles wat je ziet. En terwijl je daar zo hoog boven in de lucht Kijk naar beneden, voel je ook dat het gevoel is, dat het goed is dat je alles hebt opgeruimd. Anders had je dit gevoel niet kunnen ervaren. Je kijkt nog eens naar jezelf en gooi nu alles wat je geblokkeerd om te groeien naar het mooie in jezelf, alsnog overboord. Je ziet hoe alles door de wind wordt meegenomen. En terwijl jij van de innerlijke rust in jezelf, wat dit teweeg brengt, Geniet ervan. Je geniet met volle teugen van dit overheersend gevoel. Je zou altijd wel dat gevoel vast willen blijven houden. Dat kun je ook. Want knip nu met je wijsvinger op je duim, met je beide handen, en zeg, dit gevoel klik ik voor altijd vast. Je gaat weer landen, maar weet nu, als jij op de grond je net zo vrij zal voelen als in de lucht, en dat komt, omdat je alle ballast overboord hebt gegooid. Voel je vanaf nu vrij en gelukkig. als jullie nu dat gedaan hebben dat vastklikken van dat fijne gevoel en wanneer je nu van de week een keer jij ongelukkig voelt, dan hoef je niks anders te doen als met je wijsvinger en je duim tegen elkaar te klikken en dan voel je dat dat fijne gevoel weer terugkomt. Op dat moment klik je het vast. Dat is ook zo Jan, daarvoor zeg ik ook, ik zou eerst een andere uh, meditatie doen. Maar ik ben nu, wat. kijk ik ben van afgegaan wat er vanavond een beetje op de chat gebeurde. En ik denk dat deze uh, meditatie gewoon heel goed was. Voor Theo zal het heel goed geweest zijn. En voor iedereen denk. Want we hebben allemaal wel eens heel veel dingen die we allemaal opslaan en wel meesjouwen ze zeggen wel, ze hebben een rugzak op, bij en die is hartstikke zwaar. Maar op deze manier kun je je rugzak eens een keer leegmaken. En het is ook de bedoeling, dat je het wel allemaal nog een voor en even bekijkt, voor je het overboord gooit. Ik hoop dat jullie dat ook gedaan hebben. Dus het is gewoon, gewoon heel fijn om zo'n meditatie eens een keer te doen. Het is trouwens toch nooit verkeerd om eens regelmatig eens een meditatie te doen, zo op maandagavond. Het is eigenlijk een mooi begin van de week. Ik hoop, Jan, dat jij je ook een beetje rustig hebt gevoeld. Ja, en deze muziek, die leent zich daar ook heel erg goed voor, hè. Want het is een, een, een, een muziek om je weer in, helemaal je hart naar harmonie te brengen. maak je geen zorgen, dat komt wel binnenkort. Nou, dat is alleen maar goed, Jan. Wat komt er binnenkort, Jochen? Zij zegt er wel niet zo, nee, die maak je geen zorgen. Ik heb natuurlijk weer iets gezegd, wat ik me niet zelf weet dat ik gezegd heb. ik vind ook vanavond, Mary is nou als Esmeralda. Weet je wat het is, uh, lieve mensen? Uh, ik vind dat het vanavond best, weer een, best wel een leuk programma is geweest. Ik vond mijzelf. De uurtje is eigenlijk voorbij geplogen. Ik heb nog vier minuten de tijd en dan, is het, dan ga ik even mijn stokje weer over aan de Is Met zijn natuur tijd. We zeggen vrienden, zeg vriend. En ik vind dat het... Uh... Laris zegt, uh, het is de hele tijd goed gegaan. Zet ik ben ook weer terug. Ja, dus is, is, soms zit het, maar ik ook, want terwijl ik dat, die meditatie doen ben, dan zit ik mezelf dus ook af te vragen, hè? Want wat heb ik nou weer de laatste tijd weer te veel opgeslaan. Op, op, uh, want onbewust maakt ons eigenlijk toch wel veel te druk over. En er zijn natuurlijk dingen in het leven waar we niet omheen kunnen. Er gebeuren gewoon dingen waar we niet omheen kunnen. Die horen bij het leven zelf en dat moeten we gewoon incalculeren. Je moet gewoon incalculeren want er kan gewoon van alles gebeuren. Anke is binnengekomen, die is ook weer gelijk uit. Dus ook jij, lieve Anke, nog welkom. Maar lieve mensen, ik ga weer een lekker afscheid van jullie nemen. Hè, door jullie eerst allemaal even stevige allemaal een stevige knuffel te geven. En dat is natuurlijk alleen maar prettig, dan kun je de week weer hè, door. Geniet nog even na van de meditatie. Ik zou zeggen, maak er een fijne week van. Probeer, te, vergeet niet te gaan stemmen. Dus de mensen die willen moeten, willen stemmen. Laat je stem niet verloren gaan. Oh, is dat een oude vriendin van jou. Oh ja. Dus laat je stem niet verloren gaan. Want dan kun je ook niet mekkeren als het verkeerd gaat. Dus, nee hoor, ik zal niet te hard knijpen hoor, lieve Krijn. Ik zal je heel zachtjes knippen, ja? Zo even zo even dicht tegen mijn naam, even knippen. Nou, in ieder geval, lieve mensen, nog heel veel iets, Een hele fijne week. En tot zaterdag. En op zijn Brabants gezegd, houdoe.